De dikke man is dood De dikke man is heen gegaan De dikke man komt nooit meer terug De dikke man is dood Eet niet meer, drinkt niet meer Zingt niet meer dood Ze zeggen in de stad Niemand is onmisbaar ze zeggen in de stad, dikke man zat. De dikke man is dood, de dikke man is ingeslapen. De dikke man staat nooit meer op, de dikke man is dood. Leest niet meer, schrijft niet meer, filmt niet meer, dood. Ze zeggen in de stad, er komt wel weer een ander. Ze zeggen in de stad, zo is het leven, schat. De dikke man is dood, de dikke man is weggerukt. De dikke man komt nooit meer klaar, de dikke man is dood. Kookt niet meer vrijt, niet meer neukt, niet meer dood. Ze zeggen in de stad, een kat heeft zeven levens. Ze zeggen in de stad, was hij toch geen kat. De dikke man is dood, de dikke man is omgekomen. De dikke man komt nooit weer om, de dikke man is dood. Vraagt niet meer, zoekt niet meer, vindt niet meer, dood. Ze zeggen in de stad, doe mij nog een patat. Ze zeggen in de stad, misschien was ziet te dik. De dikke man is dood, de dikke man is heen gegaan. De dikke man komt nooit meer terug. Gewist, geweest, gedaan.